2 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De PvdA stelt voor studenten die technische vakken gaan studeren geen collegegeld te laten betalen. Er is in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan mensen met een technische opleiding. Volgens PvdA-kamerlid Ronald Plasterk doen nu 2 op de 10 studenten een technische studie. Dat zouden er 4 op de 10 moeten zijn, zei Plasterk in het tv-programma Buitenhof. De maatregel zou rond de 180 miljoen euro gaan kosten. Eerder pleiten werkgevers al voor afschaffing van het collegegeld voor studenten in technische vakken.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 Vrijdag kwamen meer dan 90 mensen om het leven... bij een aanval op betogers in de stad Haula. Het bloedbad komt deze week aan de orde... in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. De korpsen Haaglanden en Kennemerland roepen mensen via Twitter op... om niet met de auto naar het strand te gaan. De lokale wegen richting de populaire badplaatsen staan vol... en er zijn nauwelijks nog parkeerplaatsen in de buurt van het strand. Ook in Zeeland is het erg druk. Op de Veluwe en in de Achterhoek geldt code oranje. Dat betekent dat het gevaar voor natuurbranden groot is. Als er een melding van een natuurbrand binnenkomt... rukt de brandweer nu uit met vier tankauto's in plaats van één. In Utrecht, Overijssel en Noord-Limburg geldt code geel voor hoogd gevaar. Gisteren legde op Vlieland een brand een deel van een natuurgebied in de as. Het weer... Maxima van 19 tot 27 graden, in het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen zon en wat wolken, met in het oosten weer kans op een bui... en maxima 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus de knoppen Diemen en Muiden, drie kilometer... A256, Goes richting ZDXC, rijdt het langzaam ook over drie kilometer... tussen Goes en Wolvaartsdijk. Op de N57, Rotterdam richting Oudorp... twee kilometer tussen de A15 en Helvoetsluis. Op de N59 richting is staat ook twee kilometer bij Oude Tongen. En richting Zandvoort is het nog vrij druk op de N201. Daar staat tussen Heemstelen en Zandvoort drie kilometer.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 Vier minuten over twee. Op deze eerste Pinkster Zondag hebben we heel, heel veel sport in de aanbieding. Bijvoorbeeld Grand Prix Formule 1. En het blijft toch altijd mooi in Monaco. Ronald van Dam. Precies. Dure jachten en bikinis en auto's. Die uh, ja, vergelijk vergelijken maar met uh, straaljagers in een kippenhok. Zo hard gaan ze. Van pole position vertrokken Mark Webber. We zitten in de tweede ronde van de race. Hij heeft de leiding voor Nico Rosberg, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Eigenlijk was de pole position voor Michael Schumacher. Maar die uh, moest vijf plaatsen naar achter op de grid... Naast zijn akkefietje met Senna in Spanje. En hij ligt nu op de achtste plaats op dit moment. Webber leidt dus de race voor Red Bull in Monaco. Handbal dan. Nederland moet zelf winnen van Argentinië. Maar nog veel belangrijker, Spanje tegen Kroatië. Hoe gaat dat aflopen, Richard van der Made? Het is ongelooflijk spannend. Nog één minuut te spelen tussen Kroatië en Spanje. En Kroatië leidt 22-20. En dat zou betekenen, als het zo blijft, dat Nederland niet naar de Olympische Spelen... En weg was de verbinding met Richard van der Maan. Het staat dus 22-20 voor Kroatië. En op dit moment betekent dat het Nederland niet naar de Olympische Spelen gaat. Het is nog een ruime minuut te spelen. We gaan de verbinding zo wel proberen te herstellen. Wat doen we verder? We hebben de EAL-hockeyfinale tussen Amsterdam en Hamburg. De vierde wedstrijd van het basketbal tussen Leiden en Den Bosch. We zijn bij Atletiek, de FBK-games in Hengelo. Maar natuurlijk ook in Gutsjes. Olympische kwalificatie van onze meerkampers. Waar het goed, heel goed gaat zelfs. De slottijdrit van de Giro. Wie of wie gaat daar winnen? Hesjedaal of Rodrigo? EK-finales zwemmen, 50 meter onderhand met Hinkelien Scheuter. Turnen de toestelfinales met alleen van Gelder de niet-Olympische kandidaat. En we kijken natuurlijk ook nog terug op de damesfinale van de EAL. Laren versloeg Den Bosch, daar gaan we het straks over hebben. En Nederland-Bulgarije was een voetbalwedstrijd gisteravond. Eindigde in 1-2. Mooie muzikale opening. Elton John, I'm still standing. Maar wij willen natuurlijk weten hoe het bij het handbal gaat. De verbindingen zijn hersteld. Spanje, Kroatië. Laatst gemelde stand 20-22, Richard van der Made. 21-23, nu voor Kroatië. Ik heb het volgens mij al een keer gezegd. Deze twee ploegen hebben het bijna, ben ik daarvan overtuigd, op een akkoordje gegooid. Kroatië en Spanje kunnen bij deze stand, deze marsje mag Spanje hebben. Kunnen zij alles, allebei naar de Olympische Spelen in Londen. En dan is Nederland dus het haasje. Heel veel speelsters van Nederland kunnen deze wedstrijd niet aanzien. Zitten buiten ons Tranen heb ik gezien, het publiek, de meegereisde ouders... Ze zijn uh, ongelooflijk teleurgesteld, net als coach Henk Groenen die ik zojuist ook zag weglopen. Want deze marge is voor Spanje dus goed. Het uh, spel ligt op dit moment stil. 20 seconden nog te spelen, 23 voor Kroatië, 21 voor Spanje. En uh, bij een gelijk spel, dan is het zo dat Nederland nog naar de spelen zou gaan. Maar ik zie dat gewoon niet meer gebeuren, omdat de hele wedstrijd, het verschil al schommelt... Tussen de twee en zes doelpunten. En dat is voor Spanje precies genoeg. En dat is ook voor Kroatië precies genoeg. Nederland begon het toernooi, het OKT hier in Guadalajara Zo geweldig met de 29-28 overwinning op Kroatië. Daarna het verlies tegen Spanje. En nu zie ik, is het afgelopen. En Nederland heeft het op één doelpunt na niet gered. Nederland gaat niet naar de Olympische Spelen. En Spanje en Kroatië, zij gaan wel ongelooflijk. Maar waar. Dat betekent dus dat we andermaal met een ploeg niet naar de Olympische Spelen gaan. De handbalvrouwen komen we straks uitgebreid op terug. We gaan eerst weer naar Monaco. Door die smalle straten en die snelle auto's, Ronald van Dam. Ja, de vangrail loert hier overal op dit 3,3 lange stratencircuit. De decor is prachtig, licht bewolkt. En die auto's die dan met 270 km per uur richting het casino gaan... uiteindelijk weer via de tunnel terugkomen. Het, is een, ja, het zijn de bekende plaatjes en het is een, een prachtige autosportevenement. Een van de klassiekers kunnen we wel zeggen. Er gebeurde al van alles in de eerste ronde. Bij de start was het Romain Grosjean vanaf de vierde plek... die meteen contact maakte met Alonso Spinde. En daarna waren er wat coureurs die uh, moesten uitwijken. Waaronder Michael Schumacher. Dat kostte hem uh, twee plaatsen. Verder naar achteren knalde Maldonado op een uh, concurrent. De Maldonado had toch al een pechvol weekend. Uh, tien plaatsen verloren na een akkefietje met Perez in de vrije training. En ook nog een versnellingsbakwissel. De winnaar van de grote prijs van Spanje. Die met veel steun van uh, president Chavez van Venezuela. En de plaatselijke oliemaatschappij in de Formule 1 rondrijdt. En dat trouwens uh, goed doet. Is uit de race. Samen met Pedro de la Rosa en ook dus Romain Grosjean. Dat zijn die eerste drie uitvallers. Hoe is de stand van zaken? We hebben heel even de safety car dus in de baan gehad. Na vijf van de 78 ronden. Het wordt een lange middag. Aan de leiding Mark Webber. Met zijn tiende pole position van dit seizoen. Eigenlijk was hij dus voor Michael Schumacher. Tom, luister goed. Maar ja, die had dus nog even die pech van die straf uit Spanje. E Rosberg. Eigenlijk, hè, zei je. <laughs> eigenlijk. Inderdaad, <laughs> eigenlijk. Ja, je hebt gelijk. Rosberg, de Duitse teamgenoot van Schumacher, ligt tweede. Hamilton daar vlak nu achter. Alonso vierde, massa vijfde en zo gaan we het rijtje af naar de Vettel, de man die uh, geen tijd reed in de derde kwalificatie, zijn banden spaarde op de zesde plaats en dan de Rijkonen op de zevende positie. Veel oud-winnaars van Monaco, zeven aan de start hier, waarbij Michael Schumacher met vijf keer de zege hier in het uh, Prinsendom de koploper is. Ja, inhalen is lastig hier. Uh, ze kunnen dat misschien doen bij het opkomen van het rechterstuk, maar het zal vooral gaan om de strategie en hoe gaan we met de banden om. Dat is toch wel het uh, devies dit jaar, de Pirellis, uh, waar iedereen zo mee worstelt. En degene die dat hier in Monaco het beste doet, zou wel eens spek open kunnen zijn. Voor ons nog aan de leiding na zes van de 78 ronden. de man uit Australië, Mark Webb. Ronald, nog even één vraagje. Ja, uh, uh, uh, Komt er nog regen bijvoorbeeld? Zou dat kunnen? Dat zou kunnen, want het wordt zo allengs uh, wat donkerder. Er uh, zijn mensen die roepen: van ja, er kan een buitje komen. Dan zijn er ook weer die uh, met een andere radar kijken. Ik vind het altijd wel knap te zeggen: nou, het zou wel eens uh, gewoon droog kunnen blijven. Het is in ieder geval uh, wat bewolkt geworden. Vooralsnog is het gewoon uh, lekker weer in uh, Monaco. Want ik zie uh, hier en daar ook uh, de nodige bikinis. Nou, we blijven het natuurlijk volgen, die prachtige Formule 1 daar. Uh, Parijs dan, ook zo'n klassieker. Het tennis-toernooi van Parijs, het greffel van Parijs... het oranje greffel van Parijs, gelukkig Mark Brasser. En uh, ja. het opent vandaag. Ja, dat oranje greffel, daar zijn wij toch wel blij mee geworden. Als, ja. als oudere jongen, hoor. Nu nog wat bikinis inderdaad ja. en het plaatje is uh, compleet, Tom. Ja, het is de openingsdag hier in, uh, in Parijs. Eén Nederlander komt er vandaag op de baan, dat is Igor Sijsling. Uh, vijf Nederlanders uh, doen er mee, zoals u weet misschien. Igor Sijsling, de enige die vandaag in actie komt speelt de derde partij op baan 2. Nou, de eerste partij is daar inmiddels gespeeld. Er staat nu een, een mannenpartij op. Daar is het 1-1 in sets. Dus daar moeten nog minimaal twee sets gespeeld worden. En dat betekent dat Sijsling nog wel een uh, uur, anderhalf uur in ieder geval moet wachten voordat hij aan de bak kan in zijn partij tegen de Luxemburger Giel Müller. En mooi natuurlijk voor Igor Sijsling uh, dat hij erbij is. Uh, door het kwalificatietoernooi gekomen. Uh, vorig jaar deed hij datzelfde op Wimbledon. Speelde toen zijn eerste Grand Slam toernooi. Nou, dit wordt het tweede Grand Slam toernooi voor de Nederlander. Hopen dat hij het beter doet dan vorig jaar op Wimbledon. Ja, toen ging Ieder in de eerste ronde uit. Een paar uh, uitslagen. De echte toppers komen vandaag nog niet in actie. Of echte toppers. Ik bedoel, we hebben wel Samantha Stozer al gezien. Toch de winnares van uh, de US Open van vorig jaar. Dus dat is wel een topper. Maar ik bedoel eigenlijk meer de Federer, ja, Nadal, uh, Murray Djokovic. Die zien we vandaag nog niet. Samantha Stozer hebben we al wel gezien. Zij een makkelijk door. Zij is de nummer 6 van de plaatsingslijst dit jaar. En ook uh, Svetlana de Rusin. Wat weggezakt op de wereldranglijst. Maar uh, toch een winnares van 2009. Een speelster van naam. Heeft ook al gespeeld. En ook zij uh, makkelijk door. In, in twee sets. Op dit moment op het centercourt een mooie partij tussen Juan Martín Del Potro, de Argentijn. Wel een topper ook natuurlijk. De nummer 9 van de plaatsingslijst. Stond al een keer in de halve finale in Parijs. Hij heeft een, een lastige eerste ronde. Ik denk dat hij ook niet heel erg blij was met de loting toen hij die, toen die bekend werd. Hij speelt namelijk tegen de Spanjaard Albert de Montanés. Dat is een jongen die vorig jaar in de vierde ronde stond. Veel ervaring heeft. Eerste anderhalve set. Geweldig van Del Potro. Enorm hoog tempo. Veel druk vanaf de baseline. Heel veel scores met die verwoestende voorhand van de Argentijn. Hij won de eerste set met 6-2. Kwam een break voor in de tweede. Nou, niks aan de hand zou je denken. Je zou verwachten: nou, Potro pakt dan die tweede set, komt 2-0 in sets voor, en dan is het, ja, het verweer van de Montanés wel gebroken. Maar de Spanjaard begon beter te spelen. Sloeg op breakpoint een, een formidabele pasing met zijn backhand. Bij de stand van 4-3 was dat. En hij brak terug. Het werd 4-4, 5-5. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment kan je zeggen dat het weer een, een echte wedstrijd is geworden. Die Montanés komt er steeds beter in. En Doppotro maakt wat foutjes speelt niet meer zo dwingend als in die eerste anderhalve set... en dus is het een, een mooi gevecht op het, uh, het centercourt. Eerste set dus 6-2 voor Del Potro. De tweede set staat er dus 5-5. Voor de Nederlanders is het nog even wachten op Igor Seisling. you.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 Dat was die afgelopen mooie hit en begin van het jaar train met drive-by. We gaan het hebben over het Nederlands voetbal elftal. Na de verloren wedstrijd tegen Bayern München ging ook het duel met Bulgarije dus verloren. Gisteravond van Persie zet Oranje eerst zelf nog wel op voorsprong. Strafschop kort naar rust. Naar Hens van van der Vaart werd het 1-1. En tot ieders verbazing werd het in de laatste seconde van de wedstrijd ook nog eens 2-1 voor de Bulgaren. Na deze wedstrijd stapte Bert Maaldering op bondscoach Bert van Marwijk af. Heb jij ook zo geërgd vanavond? Het laatste half uur ja. Alleen het laatste half uur? Ja. ja. Waarom toen pas? Omdat ik vond dat het eerste uur niets, niets verkeerd was. Het was toch traag en ja, saai. Dat is jouw mening, maar daar dat dat dat staat mijn mening tegenover. En ik vond dat helemaal niet zo. En een hele, tegen een hele defensieve tegenstander hebben we uh, het zeer behoorlijk gedaan. We hebben ook, ook geen, nog geen kans weggegeven. Tim had bijna geen bal we op te rapen. We hebben te weinig kansen afgedwongen, dat begrijp ik wel. Maar als je de wedstrijd goed terugkijkt, dan zie je dat er een aantal momenten waren waar je eigenlijk uit moet scoren. En dan gaat het alleen net in de eindfase gaat het net iets mis. Of ook een beetje pech. Ja, maar zoveel momenten waren dat ook niet. Nee, maar je kunt ook niet uh, forceren door tegen elke tegenstander 20 kansen per wedstrijd te krijgen. Dat gaat gewoon niet. Dat is dat duidelijk in de internationale top. Maar er zit natuurlijk wel iets tussen drie en twintig kansen. Uh, ik bedoel, daar, daar zit iets tussen. Nou, Deze wedstrijd had ook je, niet het tempo misschien om dat de ene te creëren. Soms krijg, krijg je tien kansen, de andere wedstrijd krijg je er één. En soms krijg je er vijftien. Ik bedoel, het loopt zoals het loopt. Maar uh, ik vond het eerste uur vond ik het niet verkeerd. Okay. nou, het laatste half uur wel. Ja, toen gingen we eigenlijk allemaal dingen doen die we eigenlijk niet moeten doen. Uh, veel de, moeilijke oplossingen zoeken, lopen met de bal, uh, uit de organisatie lopen. Ja, en dat is eigenlijk gebeurd na die goal. Hoe komt dat dan? Komt dat dan door zijn goal dat iedereen uit het veld geslagen is? Nou, ik weet niet of dat uit het veld geslagen is. Ik dacht dat, ik denk dat we de zaak wilden forceren op dat moment. En je moet ook dan het overzicht bewaren en geduld bewaren. Dit is een tegenstander die moet je bestrijden en moet je ook geduld bij hebben. Verlies is nooit leuk, maar vind je het ook pijnlijk of hecht je je waarde aan? of Hoe kijk je hiernaar? Nou ja, goed, het is, het is een voorbereiding. Hè? En Ik verlies niet graag en zeker niet de manier waarop. En zeker niet in de derde minuut van de blessuretijd. Zo'n kool mag je natuurlijk nooit weggeven. Daar erg ik me ja, behoorlijk aan. Maar ik heb me ook geërgerd aan het laatste half uur. Dat moet gewoon beter. Maar als ik kijk naar het eerste uur, dan heb ik een hoop goede dingen gezien. Een hoop goede dingen gezien, maar toch niet voldoende kansen gecreëerd. Daar ging die discussie een beetje over. En dan komt die andere discussie natuurlijk naar boven. Wie moet er dan in de spits? Huntelaar van Persie. Doelpunten maken van gisteren. Robin van Persie houdt zich daar in ieder geval niet mee bezig. Nee, niet echt. Ja, de bondscoach maakt de opstelling. En, uh... Wij spelen waar hij ons opstelt, zo simpel is het. Nou ja, maar je scoort hem in spitspositie, hè? daar doe ik een beetje op. Nou ja, middenpositie. Het is vaak dat je vanuit de middenpositie scoort. Er zijn niet dus heel veel mensen die hem vanaf uh, de koningvlag erin liggen. Volgens uh, Huntelaar, de andere spits dan, lag het uh, gisteren een beetje aan de traagheid van het spel. Ja, ik denk dat we uh, te weinig tempo in het spel hadden... om echt uh, die Bulgaren die met heel veel mensen achterin stonden uh, kapot te spelen... En, uh, Um, ja, daardoor werd het voor hun eigenlijk makkelijk om, om het te verdedigen. Er kwamen niet heel veel kansen. Um, ze wilden eigenlijk ook niet echt voetballen. Ze wilden de schade zo klein mogelijk houden of een um, gelijk spelletje. En uiteindelijk uh, winnen ze die pot nog met een, uh, met een counter na uh, uh, een, uh, een foute van onszelf. Dus ja, dat was, uh, uh, dat was een uh, ja, slechte avond. Een slechte avond, die spitspositie, daar kunnen we het nog wel even over hebben de komende dagen, denk ik. Hè. En de linksbackpositie is natuurlijk ook een vraagstuk. Jetro Willems maakte gisteren op zijn 18e zijn debuut, maar dat vindt hij zelf al vrij normaal. Ja, je blijft natuurlijk zo rustig mogelijk en uh, je denkt wel van, ja, mooi kan het niet. Want Van Bommer zei nog voor de wedstrijd tegen mij van, uh, toen ik 18 jaar was, word ik nog 14 en dat neem je natuurlijk mee, dat je daar 18 bent en hier gewoon kan spelen. Gewoon kan spelen. Stijn Schaars kwam in de tweede helft voor Willems in het veld. Normaal gesproken is Schaars een middenvelder. Maar bij Oranje vindt hij het niet erg om linksback te spelen. Nou ja, ik denk dat er nu al wel redelijk wat gezegd en geschreven is daarover. Het is duidelijk dat ik het liefst links -hals speel. Maar dat op die positie aardig wat jongens uit de voeten kunnen. En dat ik daar op dit moment nog niet de eerste keus ben. En uh, dat hij mij graag op linksback wil zien, nou ja, dan, uh, dan probeer ik daar mijn best te doen. En dan uh, kijken we wel uh, hoe ver dat uh, komt. Ik ben blij met de kans die ik krijg. En, uh, en uh, ik wil het proberen zo, zo goed mogelijk in te vullen. Maar het is niet altijd makkelijk natuurlijk als je op een nieuwe positie komt te spelen. Positief nieuws was het er ook nog wel. Namelijk hoe de mensen in de arena op de invalbeurt van Arjan Robbe reageerden. Na dinsdag uitgefloten te zijn door zijn eigen Bayern publiek, werd hij nu bij elk balcontact begroet met groot gejuich. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat geeft je natuurlijk een fantastisch gevoel. En als je zo uh, um, verwelkomd wordt in, uh, in eigen land, door je eigen, door je eigen publiek. Hè, door, door, ja, je bent gewoon Nederlander en, en uh, dit is je land en hier speel je voor met, met, met, met, met je hele zielige zaligheid. En als je dan zo ontvangen wordt uh, en, en je krijgt zo de steun van mensen, dat voel je absoluut. En uh, ja, dat zei ik, uh, heb ik uh, uh, daarvoor ook al gezegd, uh, daar wil ik me ook heel graag bij het Nederlandse publiek voor bedanken. Ja. Dan kijken we nog even in historisch perspectief, want we kunnen toch nog wel enig houvast putten uit de nederlaag van gisteren in de voorbereiding op het EK van 1988, weet u nog wel. Werd er namelijk met 2-1 verloren van Bulgarije, het EK van 1988. Comfortable as I am.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 I'd audition and if I didn't love you Just hold me, Maria Mena. We gaan weer naar de Grand Prix Formule 1 van Monaco. Ronald ze hebben de bordjes verboden in te halen... langs de weg weggehaald, maar zouden zich er wel keurig gaan, hè? Ja, het is een uh, hele dure optocht, uh, zou je kunnen zeggen... maar dat zijn we wel gewend in uh, Monaco. De Formule 1 seizoen 2012 je gerust uh, boeiend noemen, hoor. Met vijf verschillende winnaars in de eerste vijf Grand Prix: Button, Alonso, Rosberg, Vettel en dus in Barcelona Maldonado... wordt Weber de zesde. Het zou zijn eerste zege sinds uh, Brazilië vorig jaar zijn voor uh, de Australië. Het is allemaal te maken met de banden, wordt men vaak wel gevraagd hoe zit het dan precies. Nou ja, eigenlijk is het enige contact tussen de auto en het wegdek die band. En Pirelli-baas Paul Hembry heeft het nog eens uitgelegd na het afschaffen van de geblazen Dus Moet die lucht nu anders worden afgevoerd aan de achterkant van de auto? De auto's zijn minder stabiel, dat veroorzaakt meer wielspin en snellere slijtage. En de rijder moet daarop inspelen. En degene die dat beste doet, die zou dus wel eens spekopen kunnen zijn. En zeker vandaag in Monaco, Webber aan de leiding. Met een voorsprong van zo'n anderhalve seconde nu op Rosberg. Terwijl een van de loodsen, ik dacht Kovelijnen, nu de garage in wordt gereden. Dat is dan de vijfde uitvaller. Um, bij de top 6 ook Sebastian Vettel. Die is begonnen op de zachte compounds. Dat mocht hij kiezen tussen de superzachte band, daar zijn de meeste op gestart, en de zachte compound. En uh, Vettel als de nummer 10 van de kwalificatie die geen tijd reed, koos voor die zachte band. Kan hij ook langer doorgaan. Voor zijn eerste pitstop. Over pitstops gesproken is nu een van de Toro Rosso's binnenkomen. Dan hebben we nog in de top 10 ook Michael, Michael Schumacher. Die dus eigenlijk op pole position stond en op de achtste plaats nu rijdt. Ja, je zei het al, inhalen is lastig. Dus uh, hij komt niet zomaar voorbij Kimi Raikkonen die daarvoor rijdt. Tegenvallen tot nu toe is Jensen Button. Die niet in de top 10 geraakt in de kwalificatie. Die rijdt rond op de veertiende positie op dit moment. Nog even over die regen. Ja, er wordt voorspeld. Dat hoorden we net over de boordradio van Kimi Raikkonen. Dat over zo'n ja, kwartiertje misschien wat druppeltjes zouden kunnen gaan vallen. Het is beter weer in Nederland dan in Monaco. Wil ik er maar even bij zeggen. Dus uh, het aantal bikinis slinkt ook per minuut. Maar uh, ja, het belooft nog wat voor de laatste. Dat uh, is het. Uh, gaan we even rekenen. 60 ronden van de 78. Want uh, kijk maar naar links en naar rechts. 1 centimeter afwijken van uh, de ideale lijn. Je hangt zo in de vangrail. Maar dat is ook de grote prijs van Monaco. We gaan uh, fietsen, mensen die zelf uh, zich vooruit moeten bewegen. De Giro vandaag, Sebastian Timmerman, de slottijdrit. En ik begrijp dat jij ook nog met een heel klein schuin oogje naar de Ronde van België kijkt. Want uh, daar wordt ook gefietst en daar is het een uh, slotrit. Een rit in lijn daar, door de Ardenne 1. En inderdaad de tijdrit in uh, de Ronde van Italië. Tijdrit die oorspronkelijk 30 kilometer zou zijn. En dan zou moeten gaan uitmaken wie de Giro wint. Wordt het Joaquin Rodriguez die in de Leidenstrui straks om... Uh, 10 minuten over half vijf als laatste van start gaat. Of wordt het toch misschien rijder Restjedal, die twee minuten voor hem start en 31 seconden moet goedmaken op Joaquin Rodriguez. En wat doen Scarponi en de Gent? De nummers 3 en 4 uit het algemeen klassement. Thomas de Gent, gisteren natuurlijk de trotse winnaar in het shirt van vakantieleid DCM. Bovenop de Stelvio, moet 27 seconden goedmaken om op het podium terecht te komen van die Giro. Maar de tijdrit is ingekort van 30 kilometer naar 28 kilometer. heeft alles te maken met het feit dat het een auto luwe zondag is in Milaan. En om het openbaar vervoer wat meer de ruimte gegeven, te geven, heeft de organisatie de tijdrit ingekort. Het zijn dingen die in de grootste ronde zoals de Tour nooit zouden kunnen voorkomen. Maar in de Giro kan het allemaal. Misschien wel in het voordeel van Joaquin Rodriguez als mindere tijdrijder ten opzichte van rijder Hesjedal. Hoe minder tijdritkilometers, hoe beter voor de Spanjaard. Er zijn, uh, er is al een aantal renners over de finish gekomen trouwens, onder wie ook Taylor Finney, die trouwens nog verkeerd reed in de eerste kilometers, wellicht dat tijdritparcours werd gewijzigd. Vinny, drie weken geleden de winnaar van de eerste etappe... staat net een paar seconden achter Alex Rasmussen. Een aantal goede tijdrijders is al vroeg in de tijdrit onderweg. Maar voor dat klassement moeten we dus wachten tot na de klok van half vijf... voordat die beslissing gaat vallen. In de ronde van België inderdaad ondertussen een rit gaande door de Ardennen... en een kopgroep van negen waar twee, renners, twee Nederlanders in zitten. Pim Lichthart, de Nederlands kampioen, en Jetse Bol. Een rennen dus van Vakantselij en een van Rabatselij. Het peloton rijdt daar één minuut dik achter. En in dat peloton veel controle van Omega Pharma Quickstep. De ploeg van Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijder die gisteren de tijdrit won. En 46 seconden voorspraat op de, staat, uh, op de nummer 2 van die tijdrit gisteren. Liewe Westra en 52 seconden op Nicky Terpstra. Maar Nicky Terpstra is een ploegenoot van die Tony Martin. Dus die zal normaal gesproken niet in de aanval gaan. Daar in België nog 53 kilometer te rijden. Moet daar allemaal nog een beetje loskomen. Gaat dus nog een uur en een kwartier zo'n beetje duren. Voordat we weten wie de ronde van België wint. En nogmaals, we moeten wachten tot na half vijf voordat de Giro d'Italia beslist gaat worden. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is 10 minuten over, half drie hier zijn de hoofdpunten met Jeroen gemaakt. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië... waarbij president Assad vrijwillig opstapt... en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. Die moet dan verkiezingen voorbereiden, staat in de New York Times. Het plan is gemodelleerd naar de overgangsregeling in Jemen. President Saleh droeg daar na maanden van ondustte de macht over aan zijn vicepresident. De PvdA stelt voor studenten die exacte vakken gaan studeren. geen collegegeld te laten betalen. Er is in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan mensen met een technische opleiding. Volgens PvdA-kamerlid Ronald Plasterk doen nu twee op de tien studenten een technische studie. Dat zouden er vier op de tien moeten zijn, zei Plasterk in het tv-programma Buitenhof. De politie adviseert strandgangers om vandaag niet met de auto naar het strand te gaan. Volgens de ANWB is het nog altijd druk op de wegen naar de kust. Wel zijn de files intussen korter dan rond het middaguur. De parkeerplaatsen in de buurt van het strand zijn vol, zegt de ANWB. En op de Veluwe en in de achterhoeken is het gevaar voor natuurbranden groot. In deze gebieden geldt sinds dit weekend code Oranje. Dat betekent dat als er nu een melding van een natuurbrand binnenkomt, de brand weer dan uitrukt met vier tankauto's in plaats van één. Dat waren de hoofdpunten. OS Radio Langs Bijna drie minuten over half drie dus ook begonnen eh, de, de hockeyfinale, EAL, hockeyfinale tussen Amsterdam en Hamburg. En dat is een geduchte tegenstander, Geert de Groot. Jazeker, UHC uit Hamburg heeft zeker 500 man publiek meegenomen uit Hamburg. En dat is een uh, luidruchtig stelletje hoor. Die hebben hier uh, gisteren het stadion op stelte gezet toen Van Dragons uit België werd gewonnen bij shootouts. En nu voor de wedstrijd waren ze al luidruchtig aanwezig. Nadat uh, de vrouwen van Laren hier de bos hadden verslagen in de finale van het Europees Kampioenschap voor clubteam. De finale bij de mannen gaat dus inderdaad tussen UHC uit Hamburg. Twee keer wonnen ze al eerder de EHL, de European Hockey League. Vroeger heette dat gewoon de Europa Cup. Maar in ieder geval is het nu een mooi evenement. Twee keer hebben ze dat gewonnen. Eén keer verloren ze de finale. Een echte cupfighter dus. Een geduchte tegenstander voor Amsterdam. Amsterdam dat gisteren met 3-0 Rotterdam opzij zette. In een hele saaie, saaie wedstrijd. Die tegen het Dragon van UHC was een stuk leuker hoor. Met shootouts en zo. Maar het Dragon is er niet bij. Er werd wel derde hier door van Rotterdam te winnen vanmorgen vroeg. Maar ze zitten nu te kijken naar de finale: naar Amsterdam tegen UHC Hamburg. Drie minuten oud, 0-0 is de stand. En eh, om de finale van het tennis in Parijs te halen... moet je eerst nog twee weken lang een heleboel partijen winnen. Mark Brasser, om te beginnen in de eerste ronde vandaag. Hè? Ja, en dat geldt zeker voor uh, Juan Martín Del Potro. Hij speelt op dit moment op het, uh, het centercourt tegen Spanjaard Alberto Montanés. Of speelde, moet ik zeggen. Want ja, Del Potro uh, zit op zijn bankje. Er zit uh, volgens mij een fysiotherapeut of een, of een, of een dokter zit bij hem. Dat is, dat is geen goed teken. Del Potro speelde al uit voorzorg met ja, van, dat, van dat sporttape... wat je wel eens vaker de laatste tijd ziet bij sporters... Uh, om zijn, zijn linker uh, ja, bovenbeen en ook om een gedeelte van, uh, van zijn knie. Uh, de tweede set is inmiddels gespeeld. Die heeft de Del Potro verloren in een tiebreak. Uh, teleurstellend. Want de Argentijn stond in die tweede set met 4-2 voor. Hij had dus een breekvoorsprong. Het werd uiteindelijk een tiebreak. In die tiebreak kwam hij 5-2 voor Del Potro. Het leek dus geen vuiltje aan de lucht. Hij leek 2-0 voor te komen. Maar ja, toen speelden die een paar hele slordige punten. Montanes speelde goed. Ging lekker mee in dat hoge tempo van, uh, van de Argentijn. Van Del Potro. Ja, en Montanes won heel brutaal die, die tiebreak met 7-5. En dus is het 1-1 uh, in sets. Maar ja, dat die verlies in die tweede set. Dat is niet de enige zorg dus die, uh, die Del Potro heeft. Die knie, dat is. Ja, wordt nu behandeld. Er gaat nu wat, wat een soort spray gaat erop. Hij was toch uh, redelijk fit. Tenminste, ik heb niet het, uh, het idee dat hij niet fit naar, naar Parijs is gekomen. Misschien dat er wat in de afgelopen dagen tijdens de training is gebeurd. Je ziet wel in de partij dat Del Potro eigenlijk ja, wat, wat, wat minder is gaan spelen. Uh, veel fouten is gaan maken. Zeker in die tweede set ook. En, en, en dan voornamelijk met zijn backhand. En, uh, als je naar de backhandhoek moet, ja, dan is dat linkerbeen, die linkerknie en dat bovenbeen, ja, daar komt natuurlijk de druk op te staan. Dus misschien ja, toch dat, dat, dat hij wel problemen heeft... Dat die daardoor die bekend, dat hij daardoor daar ook in die, in veel fouten mee haalt. niet echt lekker uit die, uh, die bekend hoek komt. Ja, en ondertussen zit uh, Montanesse, die, uh, die zit er prima bij, die zit lekker in de wedstrijd, heeft die tweede set gewonnen en, en uh, voelt dus dat hij wel degelijk kans heeft tegen uh, Juan Martin del Potro. Ik zit hem met een schuine oog ook nog even baan 2 te volgen. Dat is de baan waar uh, Igor Seisling zometeen moet gaan spelen. Nou, er zijn inmiddels uh, drie sets gespeeld. Het is 2-1 in het voordeel van de Fransman Roger Vazelet. En uh, ja, Als die de, de, de, de vierde set ook wint, dan kan Igor Seisling uh, daar op de baan. Maar goed, op het Centrakoord is voorlopig een blessurebehandeling... bij Juan Martín de Potro. Het is 1-1 in sets tegen de Spanjaard Albert Montanes. Kijk, wat Olympisch nieuws van mij. Rachel Klamer en Maaike Kalers zijn er mogelijk in geslaagd hun in opwachting te gaan maken bij de Olympische Spelen. Triathlon Bon. Triathlonbond gaat de twee triathletes voordragen voor Londen. Klamer eindigde bij de wedstrijd uit de World Series in Madrid als vijfde. Klamer voldeed hiermee dit jaar voor de tweede keer... aan de eis van de sportkoepel NOC-NSF om bij de eerste twaalf te eindigen. En na publicatie van de wereldranglijst... blijkt dat Nederland recht heeft op nog een tweede kwotumplaats. En die gaat dan naar Kalers. Minder goed bericht van het synchroon zwemmen. Want Elisabeth Sneeuw en Nicoline Wellen... zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bij de Europese kampioenschappen in Eindhoven... hadden ze achtste moeten worden. En eh, dat haalde het duo uiteindelijk dus net niet. En we hebben natuurlijk ook nog de handbalvrouwen. Ze wonnen weliswaar zelf met negen goals verschil van de Argentijnen, maar het was niet voldoende, want Kroatië versloeg Spanje met één doelpuntverschil en dat was voldoende. Alle drie vier punten. Het ging om de onderlinge wedstrijden. Oranje derde en treurend niet naar de Olympische Spelen.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 Yourself a song to sing and sing it till you're done. Yeah, sing it hard and sing it well. And the robber burns Springsteen, ja dat is ook veel lawaai natuurlijk, maar altijd mooi lawaai van deze Bruce. Springsteen, nummer heet Duke Dead on My Hometown. De achtergrond hoort dus alweer, de grote mannen bij de Grand Prix Formule 1 in Monaco, Ronald van Dam. Ja, het bal der pitstops uh, wordt geopend door uh, Nico Rosberg. Winnaar nog van uh, de Grand Prix van China, de derde race van het seizoen. Hij lag op de tweede plaats en komt als uh, eerste dus van uh, de mannen vooraan binnen om nieuw rubber op te halen. Ze moeten dus zowel de supersachte als de zachte compound die Pirelli hier heeft mee naartoe heeft genomen gebruiken. Ja, en die supersachte banden, normaal zijn die na een rondje of twintig wel aan. Uh, maar het is dus redelijk cool hier in Monaco, zodat Mark Webber met die supersachte banden al zo'n 28 ronden is. Achter Kimi Rijkonen, de man op de zevende plaats. Inmiddels dus de zesde plaats naar die pitstop van Rosberg. Er vormt zich een treintje. Schumacher zit daar dus vlak achter Kimi Rijkonen. Ik had van de Renault's toch wel wat meer verwacht. Maar Grosjean ligt er al uit na zijn foutje bij de start. en Rijkonen dus op de zesde positie. Hulkenberg weer achter Michael Schumacher. En daar weer Senna vlak achter. Inhalen is hier lastig, ondanks de beweegwaarde achtervleugel. Daar hebben ze dus de beschikking over, die kunnen ze gebruiken. Krijg je wat meer pk's gedurende een paalstuk van het circuit. Moet je wel binnen een seconde van de man voor je zitten. Maar zelfs met die DRS, zoals dat officieel heet, lukt het Schumacher niet om voorbij Rijkonen te komen. Het remt nu heel erg laat bij het uitkomen van de tunnel. Ja, het decor blijft natuurlijk fantastisch. De, havens, of de haven met de dure jachten die daar liggen. Toen bedenken aan de MS Anaconda van Eddie Irvine jaren geleden. Toen reed hij voor Jaguar. Kwam hij op zaterdagochtend zo zijn jacht uitgelopen op het dek. Lagen twee hele mooie dames. Hij kuste ze even allebei vol op de mond. Zo van jongens, ik ga even aan het werk en ik zie jullie later. Dat is ook de grote prijs van Monaco. Mark Webber nog altijd aan de leiding. Hij heeft een uh, voorsprong inmiddels van 7 uh, seconden op de nummer 2 Lewis. Hamilton Alonso 4, massa af de derde. Massa ligt 4 en Vettel nu opgeschoven naar de vijfde positie. Hij rijdt dus met de superzachte banden en er zou regen komen. Ja, dat heb ik al vaker gehoord over een minuutje of 4. Maar dan hebben we het over hele lichte regen. Spanning genoeg dus, geen inhaalmanoeuvres. Maar uh, het wordt toch uh, absoluut een mooie race die uh, laatste 50 ronden. Gaan ja, we Hockey en Amsterdam tegen Hamburg. De EHL-finale. Geen doelpunten nog, Geert de Groot? Geen doelpunt, alleen strafcorners. Twee voor uh, Hamburg, één voor Amsterdam, zojuist een halve minuut geleden. Taker, take, is daar natuurlijk de man voor. En je zou verwachten dat hij in, juist in zo'n wedstrijd, waar de druk er helemaal op staat... dat hij dan meteen uh, toeslaat, meteen scoort. Maar wel zeilde langs de paal, aan de verkeerde kant van de paal... hoog in de hoek zocht hij uh, het doelpunt achter de doelman uh, van de Duitsers, uh, Nicolaas Jacobi. Maar hij miste op een centimeter of twee. Dat was de enige echte mogelijkheid tot nu toe voor Amsterdam. En ik zei het al, UHC Hamburg heeft aan de andere kant ook twee strafcorners gekregen. Daaruit niet gescoord. En dan is het nog steeds na 12 minuten spelen 0-0. is de mannenfinale dus. Amsterdam-Hamburg bij de vrouwen. De hockeysters van Laren verrasten toch wel een beetje door de Club Champions Cup. Mooie naam ook, hè, te winnen. Het team versloeg namelijk Den Bosch in de finale in Amstelveen uiteindelijk met 1-0. Het enige doelpunt kwam op naam van Kim Lammers. Tim Steens, praat met haar. Ja, Kim, gefeliciteerd met deze Europa Cup titel. Uh, je bent ook nog matchwinnaar, dus het moet een lekker gevoel zijn. Uh, ja, maar ik vind het belangrijker dat we gewoon gewonnen hebben. Maar het is lekker dat ik weer een goal maakte. Dat is altijd een leuk scoren. Wat was jullie plan zeg maar, voor deze wedstrijd? Uh, nou eigenlijk niet zo heel erg anders dan wat we tegen Den Bosch gedaan hebben in de play-offs. Ja, dat... Alleen pakte het nu wel ietsje beter uit. En ik denk dat we gewoon ietsje scherper waren, ietsje feller waren. En dat dat het verschil was met, uh, met, met vorige week. Ja, want als we naar het eerste kwart kijken, daarin kreeg Den Bosch een heleboel kansen. Zeg maar, ze maakten hem niet. En toen kwamen jullie beter in de wedstrijd. Ja, ja, zeker. Um, en ik vind ook dat we, onze verdedigers, wat ik net ook al zei, gewoon uh, alle verledigen eens gewonnen hebben. Op een paar bizar mooie acties van Wij uh, Weltena. Maar um, ja, Julia Muller speelde vandaag, maakt echt het verschil. Uh, wij konden daardoor heel aanvallend ook weer uh, gaan hockeyen. Dan hadden we de ruimte. En dat was ook wat verschil met, met vorige week dat we eens verloren. Mm -hmm. en, en dat we steeds van heel ver moesten komen. Nu pakten we de bal af, konden we het middenveld in spelen en konden we blijven gaan. Ja, dat is gewoon, vond ik, vandaag het, wezen, het groot verschil met, met, uh, met vorige week. Ja, zeker. Na de ontlading zag ik bij jullie uh, na het laatste fluissignaal. In vergelijking met vorige week die verloren landstitel. Ja. enorm verschil. Ja, nee, tuurlijk. Uh, uh, het was nog 10 uh, seconden, we kregen een corner en dan weet je ook gewoon dat hij dat binnen is. En uh, kijk, we strijden natuurlijk al uh, drie jaar tegen een bos om een prijs. En het lukt steeds niet. Nou, dat maakt deze echt niet minder mooi. Dit is gewoon mooi. Het is gaaf om een keer uh, ook van een Bosch een finale te kunnen winnen. Wat, wat ons nog nooit eigenlijk gelukt is. Dus uh, dat nemen we mooi mee. En hoe is het met jou persoonlijk? Want je had wat last van de hamstring zeg maar, een paar weken geleden. Het gaat steeds beter, hè? Ja, nee, het gaat heel goed. In de pers werd er een beetje gesuggereerd dat ik sukkel met mijn hamstring. Ik heb gesukkeld met mijn hamstring. En ja, je kan niet in één keer bam weer 70 minuten vol gaan. Dus daar in overleg met mijn fysio hebben we gekozen om dat wat rustiger op te bouwen. En gewoon geen risico's te nemen. Want ik wil deze zomer naar de Olympische Spelen. En ik, ga, ik wil natuurlijk geen enkel risico nemen. Ja, want het zou de derde keer zijn dat je eventueel zou missen, liepen. dat wil je niet nog een keer doen, hè? Nee, precies. Maar uh, je moet mij ook aan, je ha aan mijn haren uh, van het veld aftrekken, want ik wil gewoon altijd veel te graag. Dus uh, dit is gewoon uh, ook een beetje om uh, me om te beschermen en uh, omdat er nog gewoon een zware zomer voor de boeg staat. Tot slot, uh, Kim, dit wordt een mooi feest, hè? Want wat je zegt, het is eindelijk gelukt om een keer de bos te verslaan. Ja, precies. Het wordt een zeker mooi feest. Ja, ik, ga, ik wil zo snel mogelijk op vakantie, want we hebben maar uh, zes dagen. dus uh, We hebben vorige week, ondanks dat we verloren hadden, we hebben ook een mooi feestje gehad. En, uh, en dat vind ik nu niet het allerbelangrijkste. Ik vind gewoon deze titel mooi. Eepa! 1, 2, 3, un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'atracht. 1, 2, 3, un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'atracht. Pa Eepa! Een pasito op pa aan de en een passiet pa op hey. Ricky Martin met Maria Undos David Sebrisky heeft er een abonnement op. Hij heeft namelijk opnieuw de Amerikaanse titel Tijdrijden veroverd. Hij bleef. Jay van Garderen en Brandt Boekwalter voor. En over wielrennen gesproken. Sebastian was Timmerman nog even wachten op die ontknoping in de Giro. Maar jij volgt ook de Giro natuurlijk. Alle goede tijdrijders en natuurlijk ook de Ronde van België. En uh, in die Giro inderdaad. Een uh, aantal goede tijdrijders aanwezig. En een aantal daarvan staat ook slecht geclasseerd in het algemeen klassement. Dus heb ik al een actie gezien. Jesse Sargent. Sargent moet ik trouwens zeggen. Bijvoorbeeld de Nieuw-Zeelander. Zeer talentvolle tijdrijder uit de radio Shack ploeg Is op dit moment het snelste in tijd. Het over 28 kilometer dus. Tijdrit in Milaan met 2 kilometer ingekort. Vlakke wegen door het centrum van Milaan en de buitenwijken van Milaan. We gaan de bebouwde kom eigenlijk nauwelijks uit. 33 minuten, 59 seconden, de snelste tijd voor de Surgeon. Maar als ik dan vertel dat Rasmussen, Alex Rasmussen, de Deen tweede staat, Sveen Tuft, derde staat, dat Ian Stennert vierde staat en dat Telefini ook al is geweest, dan weten de wielerliefhebbers dat het voorlopig vooral kijken naar de echte tijdrit specialisten is. En dat is de is, de klimmers dus met name die natuurlijk hun gang hebben kunnen gaan de laatste week van de Giro straks allemaal komen. Thomas de Gent gisteren dus ritwinnaar om 4 minuten over alle 5. Daarnaast Carponi de nummer 3 mag 27 seconden verliezen op Thomas de Gent. Hesjedal de nummer 2 die 31 seconden moet goedmaken op Joaquin Rodriguez. Om voor de eerste keer in zijn carrière een grote ronde te winnen. En die Joaquin Rodriguez, de Spanjaard dus al lang drager van de roze Leidenstrui. om 10 over alle 5 als laatste. Dat is dus nog even wachten in de ronde van België. Ja als je twee monitoren voor je hebt staan natuurlijk. Daar wordt nog 40 kilometer gereden. Klein uurtje dus. We hebben lange tijd daar een kopgroep gehad met de Nederlandse kampioen Pim Lichthardt en Jetsen Bol daarbij. Jetsen Bol moest een tiental minuten, vijftiental minuten geleden de kopgroep laten gaan. Werd gelost toen het peloton de laatste lokale ronde van dik 40, 45 kilometer inreed Rond Amay en Hoei rijden we in het centrum dus zeg maar van de Ardennen. omgeving met veel beklimmingen. Muur van Hoei zit er ook bij. En wat Opvalt daar in die ronde van België is dat we Philippe Gilbert erg actief zien rijden. En dat we toch wel veel renners zien die Tony Martin aanvallen. De leider in de ronde van België, de man van Omega Farmer. Step, maar die heeft met Nicky Terpstra in ieder geval een goede ploeggenoot bij hem. Terpstra, de nummer drie in het klassement. En daar valt ook op dat Carlos Barredo, die vierde staat in het algemeen klassement, de Spanjaard in dienst van Rabobank, een aantal keren al geprobeerd heeft om weg te komen. Maar daar zijn de verschillen in die ronde van België tussen de toprijders... niet alleen in het klassement klein, maar op dit moment ook uh, op de weg erg klein. Want uh, het zijn uh, nou zo'n steeds zo'n 50, 60-tal meter. Daar nog 39 kilometer. Daar weten we het dus over een klein uurtje in de Giro d'Italia. In die tijdrit rond Milaan is het wachten trouwens op de eerste Nederlander. Martijn Keizer Die gaat over een minuut of 4, 5 binnenkomen. Ik ben benieuwd wat hij voor achterstand oploopt ten opzichte van die toptijd van de Nieuw-Zeelander Jesse Surgent. Die met 33 minuten en 59 seconden de snelste tijd heeft. BMK fietsen dan. Laura Smulders zal Nederland bij de Spelen vertegenwoordigd op het onderdeel BMX. Smulders kreeg de voorkeur van bondscoach Bas de Bever boven Lieke Klaus. De enige andere rijder die had voldaan aan de eisen van NOC NSF. Bij de mannen gaan de Olympische tickets naar Jelle van Gorkum, Raymond van der Biese en Twan van der Gent. En dan gaan we naar de Nederlandse handbalsters die zich dus niet geplaatst hebben voor de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Henk Groener won zelf vandaag nog wel met 31-20 van Argentinië. Maar Kroatië versperde voor Oranje de weg naar Londen De Kroatië, Kroatische vrouwen waren in het laatste duel in Guadalajara met 23-22 te sterk voor het Gastland Spanje... en pakte samen met de Spaanse vrouwen de twee beschikbare Olympische titels. Eén doelpunt dus, want bij een gelijkspel was Nederlander geweest. Richard van der maakt maakte balans op met één van de speelsers. Ja, het leek er zo mooi uit te zien voor de Nederlandse handbalsters... maar één doelpunt kwamen jullie tekort, Willemijn Karsten. Tranen in de ogen, en dat is natuurlijk logisch... want dit uh, moet verschrikkelijk veel pijn doen. Ja, we waren zo dichtbij... En...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 vooraf rekening mee gehouden met zo'n scenario dat dit zo zou kunnen gebeuren want het leek er een beetje op alsof deze twee ploegen het ook op een akkoordje gooiden ja tuurlijk wisten we wel dat de kans er ook in zat dat, dat we niet naar de Olympische Spelen gingen maar ja weet je een gelijk spel en een winst was genoeg geweest en nu... Ja, wat ik zeg, op één punt gaan we niet. en ja, Dat doet gewoon heel veel pijn. Ja, ik hoorde Diana Lamijn, ploeggenoot van jou, zeggen... ik heb Spanje nog nooit zo slecht zien spelen. Nee, ze stonden ook bijna steeds op achterstand. Het leek alsof dat een beetje bewust gebeurde... dat ze het allebei wel prima vonden. Ja, inderdaad. Ja. Dit was de slechtste wedstrijd van Spanje in dit toernooi. En uh, ja, wij, uh, wij hadden Spanje zo hard nodig vandaag. En uh, ja. ja, het mocht blijkbaar niet baten... Je kunt jezelf denk ik heel weinig verwijten als, uh, als Nederland, want fantastisch gespeeld tegen Kroatië. Spanje is uh, een heel, heel sterk handballand, dat weet je. Ja, absoluut. We hebben gewoon echt een goed toernooi gespeeld. En uh, ja, tegen Kroatië gewonnen en uh, tegen, tegen Spanje net niet. Ja, en uh, ja, we hebben gewoon een goed toernooi gespeeld. Wegdroom. Ja. Ja. Helaas wel. Weg, Olympische Droom, Nederlandse handbalvrouwen bij het mannenhockey. Gerard de Groot, Amsterdam-Hamburg, zeg het maar. Twee minuten in het uh, tweede kwart, dus dat is uh, na 19,5 minuut spelen. De tweede strafcorner voor Amsterdam en daar is hij dan hoor. Taken, taken maar. Kei en keihard raak en Amsterdam leidt tegen Hamburg met 1-0. Ik vertel u nog even dat de Nederlandse achter bij het Wereldbekerroeien in Loetzer een brons heeft gehaald wereldkampioen en olympisch kampioen Verenigde Staten won daar. vier 4 seconden sneller dan de Nederlanders en Canada werd tweede. We gaan er even uit voor het journaal van uh, drie uur en zijn daarna bij u terug met een heleboel, heleboel sport. Monaco bijvoorbeeld en het hockey de EAL finale. Tot zo bij Langs de Lijn. Langs de Lijn Op één. De Radio 1 Sportzomer